Goedemiddag allemaal. Ik moet u eerlijk zeggen, ik schrok een beetje toen uh, Rudolf begon. Want ik denk, oh, hij gaat er vandoor met de preek die ik heb voorbereid over het geknakte riet. Dus ik denk, nou, er zal vast nog wel veel meer over te zeggen zijn. Maar het komt helemaal goed. Ik wil uh, u allemaal uh, ja, hartelijk begroeten in Jezus' naam. Ook de familie van Rietje. Ja, ik vind het heel bijzonder dat u hier bent. Uh, Vorig jaar had ik het voorrecht dat ik uh, mocht spreken en heeft ze hier in de dienst, toen ik een uitnodiging deed, haar hart aan mij, of aan mij, aan Jezus gegeven, maar ik mocht het zien. En de vreugde die ik in haar ogen zag, als een wedergeboren kind van God, die staan me nog zo voor de geest dat het me echt ontroerde toen ik, toen ik hoorde dat ik hier vandaag mocht spreken. dacht Ik jeetje wat bijzonder, ze heeft op tijd de juiste keuzes gemaakt en ze is nu thuis bij haar Heer en... Uh, ja, ik vond het heel bijzonder. Gewoon de blijdschap die ik in haar ogen mocht zien. En het contact dat we even mochten hebben. Dus ik wil dat graag met u delen. Van, uh, ja, die blijdschap, die was er. En uh, die kon niemand haar afpakken. Uh, ik hoorde ook van Rudolf gisteren, die had, uh, of eergisteren had hij mij gebeld. En toen zei hij van, nou, de uitvaart moet vooral... Ja, het was haar wens dat het een beetje feestelijk karakter kreeg. Dus ik heb ook een feestelijk pakje aangetrokken. Ik denk, nou, de nagedachtenis van Rietje. Ze is nu bij haar heer. Daar is het feest en daar is het fijn. En uh, ja, met die hoop willen we zo ook deze samenkomst uh, ingaan. Als u een bijbel bij u heeft, dan wil ik vragen of u die wilt openslaan bij Matthäus 12. Als u hem niet bij u heeft, dat geeft niets. Want ik ga hem ook voorlezen. Dus u hoort het vanzelf. We heel graag een zegen voor het woord vragen. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo deze samenkomst aan u op mogen dragen. Heer, dank u wel zo voor wie u bent en voor wat u gedaan heeft. En ik bid zo, heer, dat u door mij heen, ja, uw woorden brengt op de juiste manier, op de juiste wijze. Heer, zonder u ben ik niets, maar met u ben ik alles. En heer... Zo willen we gaan vandaag, in Jezus' naam. Het gaat dus over Matthäus 12, vers 1 tot en met 21. En ik geef u even een kleine achtergrondschets. Uh, Jezus is in de voorgaande hoofdstukken is die door de steden en door de dorpen gegaan. En hij heeft daar wonderen gedaan en tekenen. Hij heeft daar mensen genezen. Uh, hij heeft demonen heeft hij uitgedreven en zelfs een dode heeft hij opgewekt. Dus het gaf, gaf een groot tumult. Vele grote menigten die volgden hem. En de fariseeën die vonden dat helemaal niets. De fariseeën en de sadduceeën, dat waren in die tijd de grote uh, religieuze stromingen in Israël. En ze hadden aanzien bij de mensen. De mensen keken naar hen op. Want ze dachten van nou, die betekenen heel wat vanwege hun vroomheid. De fariseeën die geloofden dat, uh, ja die wouden heel nauwkeurig, wouden ze de wet uitvoeren. En uh, ze dachten eigenlijk in termen van loon na verdiensten. Ze dachten in termen van werken of je onthouden van werken. En hadden daar allerlei regeltjes voor bedacht. En ze wouden dus eigenlijk hun zaligheid verdienen bij God door hun werken. En dan komt Jezus. Hij gaat door de dorpen, door de steden. En hij geneest mensen. Hij drijft demonen uit. Hij wekt zelfs een dode op. En erger nog, hij doet dat zelfs op Sabbat. De fariseeën zijn geschokt. En ze loeren op een gelegenheid om Jezus te pakken. Dus tegen die achtergrond moet u eventjes het Matthäus verhaal beluisteren. De vraag staat hier eigenlijk centraal: mag je goed doen op sabbat. In vers 1, Matthäus 12, vers 1. In die tijd liep Jezus op sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen aren te plukken en aten die op. De Farizeeën zagen het en zeiden: Kijk eens, uw leerlingen doen iets wat niet mag op sabbat. Maar in die tijd was het normaal dat als je door het veld van je naaste ging en je had honger, dan mocht je wat daarvan plukken. Dan mocht je de aaren, de koren, die mocht je plukken en die mocht je opeten. Of als je door een wijngaard ging, dan mocht je de druiven, die mocht je plukken en die mocht je opeten. Je mocht ze niet meenemen, je mocht de aaren en de koren ook niet met een sikkel. Dus zeg maar geen grote hoeveelheden, maar gewoon zoveel honger als je had, dat mocht je, dat mocht je opeten. Maar de fariseeën die dachten in termen van werken en niet werken. En die menen dus de discipelen en dus Jezus die ze daarvoor verantwoordelijk stelden te kunnen pakken. Hé, hey, werken op Sabbat, misschien wel voorbereiden van de maaltijd of oogsten, dat kan niet. Maar Jezus, die wijst ze even fijntjes waar het op gaat. Hij, uh, hij zegt, hebt u niet gelezen wat David deed? toen hij en zijn metgezellen honger kregen. Jezus verwijst terug naar de schrift en hij zegt, weet je het niet, heb je het niet gelezen, u als uitleggers van de wet, wat David deed? En hij trekt zo eigenlijk de lijn ook door van David naar zichzelf, maar ook van David naar de discipelen. Hij wijst op overeenkomsten tussen David en de discipelen, want David, die had namelijk honger. En hij ging uh, het huis van God binnen en hij ging de toonbroden, die ging hij eten omdat hij honger had. En de discipelen, die hebben ook honger en die eten op Sabbat van de Are. Twee overeenkomsten, het is, bij alle twee is het Sabbat en alle twee hebben honger. En in die tijd activeerde honger de wet tot de instandhouding van het leven. Jezus laat dus zien waar het eigenlijk om gaat. Hé hey jongens, het gaat niet om regeltjes, het gaat niet om wetten. Het welzijn van de mens staat hier centraal. Als iemand honger heeft, dan mag hij eten. Ten tijde van David, maar ook nu, met mij. Mensen mogen eten als ze honger hebben. Het welzijn van de mens staat bij God voorop. En niet alle regeltjes. In vers 5, of hebt u niet gelezen in de wet dat op Sabbat de priesters in de tempel de Sabbat ontheiligden en toch onschuldig zijn? Op Sabbat moesten allerlei speciale offers gebracht worden in de tempel. De priesters die die offers brachten werden daardoor gedwongen om de wet te overtreden van u zult niet werken op Sabbat. Maar het hogere gebod stelde het mindere gebod buiten werking. Dus het hogere gebod was dat ze offers moesten brengen. En dat stelde het mindere gebod buiten werking. Dus het gaat hier ook weer om de fijngevoeligheid. Waar gaat het nu precies om? Denkt u maar aan verkeersborden en een verkeersregelaar. Als er verkeersborden staan, dan weet u van... ...hé, hey, ik mag hier niet inrijden. Of ik moet nu stoppen, of dit of dat... Maar als er een verkeersregelaar staat en die geeft aanwijzingen, dan gaan die boven de verkeersborden uit. En zo was het ook hier. Jezus zegt in vers 6, ik zeg u, hier is meer dan de tempel. Jezus vergelijkt zichzelf met de tempel. Als de tempel het werk van de priesters heiligde op Sabbat om de tempeldienst te doen, hoeveel te meer wordt zijn werk dan niet geheiligd? Jezus is God in mensenvlees. En God komt in Jezus op een geheel andere wijze naar deze wereld. Een geheel hogere wijze. In vers 7. Als u begrepen had wat dit zeggen wil. Barmhartigheid wil ik en geen offer. Dan zou u geen onschuldigen veroordeeld hebben. Jezus zegt... Eigenlijk tussen de regels door. U als uitleggers van de wet. U mist de boot totaal. Want het gaat God niet om offers. Het gaat God om barmhartigheid. Het is een verwijzing naar Hosea 6, vers 6. Waarin staat. Want barmhartigheid wil ik en geen offer. En meer dan brandoffers wil ik kennis van God. Waar het dus om gaat, is om God te kennen. En om barmhartigheid te verlenen aan je naaste, op het moment dat dat zich voordoet. En dan vraag je je af, ja maar wat is dan barmhartigheid? Barmhartigheid is als je geconfronteerd wordt met de nood van een naaste. En je hart wordt erdoor geraakt. En je komt daarvoor in actie. Denk aan Rietje. Die had waarschijnlijk nood op heel veel gebieden. En de mensen die om haar heen stonden, die werden met, ja, geraakt in hun hart. Die werden bewoog om haar te helpen. Niet omdat het moest, maar omdat ze het wouden. Omdat het een, een gesteldheid was van het hart. Zo zegt Jezus, dat is wat God wil, barmhartigheid. Maar voor die barmhartigheid heb je liefde nodig. En als je die liefde niet hebt, als je die barmhartigheid niet hebt, dan mis je eigenlijk alles... Dan ga je de wet verkeerd interpreteren, dan ga je meer op het uitvoerende gedeelte zitten, terwijl je vergeet te kijken naar de mens die erachter zit. En hij laat dus eigenlijk zien van de discipelen die hebben honger. Is het niet een zaak dat zij niet van die honger omkomen, maar dat ze gewoon wat eten? Jezus zegt dus eigenlijk met andere woorden, let erop jongens, dat jullie niet doorslaan. Want de mensenzoon is heer van de Sabbat in vers 8. Jezus Christus is heer van het leven en hij laat zich niet knechten door religieuze regeltjes. De heer van het leven is ook heer van de Sabbat en hij bepaalt wat er gebeurt, niet de fariseeën. Hij ging van hun weg, lezen we in vers 9, en kwam in hun synagoge. Daar stelden ze de vraag, mag men op Sabbat genezen? Met de bedoeling hem te kunnen aanbrengen. De fariseeën geloven dus, naar aanleiding van het gebod in Exodus... dat de Sabbat geheiligd is voor God en dat je niet mag arbeiden op die dag. Maar waar het God om ging, was dat de mens een rustdag had... Dat God heeft de mensen een dag gegeven die apart gezet was en geheiligd. Een dag waarop ze niets hoefden te doen. Waarmee hij eigenlijk wou zeggen, je bent van mij afhankelijk. Al je inspanningen van de hele week, wat je nu allemaal gedaan hebt. Ik geef je een dag waarop jij mag rusten en waarop ik de dingen tot voltooiing breng. Dat laat zien dat je uit mijn hand mag eten. Volken om je heen, die werken zeven dagen in de week. Maar jullie mogen zes dagen werken. En één dag, die is heilig. Bestem die voor mij. En je zult zien dat al die dingen tot voltooiing komen. Jezus laat dus zien eigenlijk dat het om hele andere dingen ging. Als dat de fariseeën dachten. Want ze zeggen, mag men op Sabbat genezen? Omdat ze denken in termen van werken of niet werken. En goed doen was in strijd met hun regeltjes die ze bedacht hadden om de wet te houden. En ze hebben hier een mooie val. Want ze denken, kijk, die Jezus, die is al die dorpen, is die rondgegaan, al die steden. Overal waar hij kon, heeft hij mensen genezen. Waar hij met nood in aanraking kwam, ging hij erin staan. En in de synagoge is een man met een verschompelde hand. Dus ze zijn heel benieuwd van, gaan ze, gaat Jezus wat doen... Aan die man met die verschrompelde hand. Gaat hij die, die man genezen? In ons bij zijn? Zou Jezus dat durven? En als hij dat durft. Dan hebben ze dus een val voor hem. Maar Jezus. Die zei hun in vers 11. Als iemand van u een schaap heeft. En het is op Sabbat in een kou gevallen. Zal hij het er dan niet uithalen? Jezus stelt een tegenvraag. Hij laat weer zien waar het ten diepste om gaat. De fariseeën. ...in dit verhaal, die behoorde tot een minder strenge richting... ...een minder extreme richting. Je had een hele extreme richting en je had een wat minder extreme richting. Bij de hele extreme richting, als er een dier in een put of in een kuil was gevallen... ...dan lieten ze dat dier erin zitten. Dan gaven ze het wel eten en wel drinken. Maar ze haalden het dier er niet uit, omdat ze vonden dat je niet mocht werken op Sabbat. En deze fariseeën van de minder extreme richting die haalde het dier wel uit de kou. Dus Jezus laat zien dat het eigenlijk inconsequent is. Want als je goed doet aan een dier, als je een dier uit een kuil haalt op Sabbat... waarom zou je dan niet goed mogen doen aan een mens? Jezus laat dus zien waar het ten diepste omgaat. En hij laat dus eigenlijk zien... als je goed kunt doen, maar het niet doet, dan is het een slechte dag... Als je goed kunt doen voor iemand en je laat het achterwege, dan is dat zonde. En dat is eigenlijk een ontheiliging van de Sabbat. In vers 12. Hoeveel te meer is een mens niet waard dan een schaap? Daarom mag men goed doen op Sabbat. Jezus trekt dus de conclusie dat het geoorloofd is om goed te doen op Sabbat. Jezus kwam immers op deze wereld om de werken van de duivel ongedaan te maken. Hij had een speciale missie, een taak. Namelijk om het koninkrijk van God te brengen waar hij kwam. En hij demonstreerde dat in zijn wezen, in zijn werken, met zijn wonderen. Woord, wezen, wonderen. Jezus trekt niet alleen de conclusie... Dat het geoorloofd is om goed te doen op Sabbat. Hij voegt tegelijkertijd de daad bij het woord. En zet daarbij de man om wie het gaat in het middelpunt van de aandacht. Hij doet het dus niet in een kamertje achteraf. Nee, hij zet hem in het midden. Hij zegt tegen de man, strek uw hand. Hij vraagt dus om een actie van de man. Dat deed hij. En hij werd weer even gezond als de ander. Dit is barmhartige liefde want de situatie van de man was niet levensbedreigend de verschrompelde hand in de andere evangeliën kunnen we lezen dat het om zijn rechterhand gaat was lastig, het was een handicap hij kon waarschijnlijk beperkt werken hij was beperkt in zijn doen en laten maar het was niet levensbedreigend dus het was niet een acute noodzaak dat Jezus hem, Jezus hem op dat moment genas maar Jezus die deed dat want hij werd geconfronteerd met de nood van iemand en hij vond dat genoeg om er wat aan te doen. Hij kon er wat aan doen en hij deed er wat aan. Hij stelde niet uit tot morgen wat hij vandaag kon doen. Hij zei dus tegen de man, strek uw hand. Dat deed hij en hij werd weer even gezond. Ze werd weer even gezond als de anderen. Eenmaal buiten beraamden de fariseeën plannen tegen hem om hem uit de weg te roepen om hem uit de weg te ruimen. Je kunt ze bijna horen sissen: Pssst, wat is dat wat die Jezus doet? De hele situatie die bereikt een hoogtepunt, een climax. Tot die tijd hebben ze mm -hmm. hele lelijke dingen over Jezus gezegd. Ze hebben kritiek op hem geuit. Maar daar bleven het bij. Maar nu gaan ze een stapje verder. En ze besluiten hem uit de weg te ruimen. En waarom doen ze dat? Ze vinden het niet fijn voor de gehandicapte man dat hij genezen wordt. Nee, ze zijn beledigd dat Jezus hun vermeende gezag niet erkent. Want hij geneest die man in hun bijzijn. Dus hij heeft gewoon maling aan de fariseeën. Jezus farisee, uh, confronteert de fariseeën met de waarheid... Maar ze zijn meer gesteld op het duister dan op de waarheid. Ze zijn meer gesteld op het duister dan het licht van Gods Koninkrijk. En omdat ze daar niet mee uit de weg kunnen... omdat die waarheid hun duistere hartsgesteldheid naar boven brengt... besluiten ze de waarheid te elimineren. Willen ze Jezus als het ware elimineren. En dat brengt ons tot een vraag. Wat doen wij? Als we geconfronteerd worden met de waarheid van het woord, praten we eroverheen? Of gaan we een stapje verder? Willen we het elimineren? Worden we er boos om? Worden we er woedend om? Omdat het iets zegt over ons? U heeft een keuze iedere keer als u met de waarheid geconfronteerd wordt en ik ook. En God wil dat wij buigen, dat we buigen voor die waarheid, dat we de waarheid omarmen. Dat we de waarheid erkennen, want door die waarheid heen komt een stukje zichtbaar van Gods Koninkrijk, komt een stukje bevrijding, genezing op gang. Maar wij staan dus voor de keuze, gaan we de weg van de fariseeën of gaan we de weg van Jezus? Toen Jezus dus merkte dat de fariseeën plannen hadden om hem uit de weg te ruimen... Merkte hij dat en hij week uit naar elders. Een grote menigte volgde hem en hij genas alle. Vers 15. Eén klein zinnetje. En er staat zo ontzettend veel in. Toen Jezus dat merkte. Jezus loopt niet te dromen. Hij denkt niet, ach, dat hebben ze wel niet zo bedoeld. Nee, hij was opmerkzaam. Hij schatte de situatie in zoals die was... En hij zag hun moordlustige plannen. Hij zag dat ze van kwade opzet waren. En hij verbond daar zijn consequenties aan. Hij week uit naar elders. Dan zien we een grote menigte mensen volgt hem. We zien dus een tweedeling. Een groep die bij de fariseeën hoort en de fariseeën. De mensen die dus kiezen om de waarheid niet te omarmen. En de mensen die achter Jezus aangaan. Een tweedeling. Maar de hele grote menigte die Jezus volgt... die komt tot gezondheid. Want hij genas alles staat hier. Zijn waar Jezus is, dat brengt gezondheid met zich mee. In vers 16... En hij verbood... De, al die mensen dus die genezen waren... en hij verbood hun om zijn verblijfplaats bekend te maken... Jezus wil geen reclame, geen propaganda. Hij doet het niet voor de eer van mensen. Hij komt simpelweg met een missie, met een doel om het koninkrijk van God te brengen. Hij komt om de schrift te vervullen. Zo wordt vervuld wat gezegd is bij mond van de profeet Jesaja, en dat is een citaat uit Jesaja 42, vers 1 tot en met 4. Matthäus is overigens de enige van de evangelisten die Jezaja op deze wijze citeert. En hij doet dat best wel met een lang gedeelte. Dat bewijst dus het belang wat hij hecht aan deze profetie. Dat het eigenlijk typerend is voor Jezus' bediening. Zo werd vervuld wat gezegd is bij de mond van profeet Jezaja. Vers 18. Zie mijn knecht die ik gekozen heb van wie ik houd en in wie ik vreugde vind. Jezus wordt geïntroduceerd als de Knecht des Heren. Maar let op, het is wel Knecht met een hoofdletter. Maar Jezus ging zijn leven dienend, helpzaam, behulpzaam, barmhartig. Hij kwam om mensen te dienen. Hij kwam niet tot eer en verheerlijking van zichzelf. Hij kwam voor de nood van de mensen... Deze maand hebben jullie een uh, blaadje is er weer uitgekomen. En voorop stond zo'n prachtig gedichtje van Broeder Lenting. Over de vrouw die Jezus aanzag. Iedere keer als Jezus mensen ziet, dan ziet hij mensen aan tot in het diepst van hun wezen. Hij kijkt niet over de hoofden heen, maar hij kijkt mensen in het hart. Hij ziet wat mensen drijft. Hij is bewogen met ze en mensen voelen zich gezien. En deze knecht die wordt dus voorgesteld als de knecht in wie God de Heer vreugde vindt. We lezen dus van de bijzondere relatie tussen de Heer en de Knecht. En deze leidende Knecht des Heren die wordt ondersteund en bekrachtigd door God zelf. Want hij zal verlossing brengen voor velen, voor ieder die gelooft in zijn naam, door zijn eigen wezen... Ik zal mijn geest op hem leggen, staat er dan. En het recht zal hij verkondigen aan de volken. De Heer God rust Jezus zelf toe voor zijn taak. Door zijn geest op hem te leggen. En door hem toe te rusten voor de bediening. En in Jezaja 61 kunnen we lezen onder andere van een taak van de gezalfde. Dat is goed nieuws brengen aan de armen. En wat zijn armen? Armen zijn mensen die die het moeilijk hebben, die er ellendig aan toe zijn... die in nood verkeren en die daar zelf niet uit kunnen komen. Maar het is ook het hele van gebroken harten... het aankondigen van de vrijlating van gevangenen... en de bevrijding van gebondenen. In vers 19, hij zal niet twisten en niet schreeuwen... en niemand zal op straat zijn stem horen... Jezus onttrekt zich aan de twistgesprekken met de fariseeën. Hij verkondigt de waarheid op een zachtmoedige manier. Hij heeft het niet nodig om zijn stem te verheffen. Hij brengt simpelweg de waarheid. En het schreeuwen, dat kun je als het ware vergelijken als het brallen van een dronkaard Of het, het schreeuwen van een raaf. Of het schreeuwen van een menigte die naar een... Ja, in een grote optocht, een carnavalsoptocht. Met dat alles heeft Jezus niets te maken. Hij is eenvoudig. Hij is nederig van aard. Maar ook Jezus, die gaat, die betaalt hiermee een prijs die hoort bij datgene wat hij geaccepteerd heeft. Hij heeft namelijk besloten om een offer te brengen met zijn eigen leven. En wat daarbij hoorde was dat hij in leidzaamheid zijn weg zou gaan. In Isaiah 53 lezen we dat hij was als een lam dat gebracht wordt naar de slacht. Als een ooi voor de, voor, de, voor de scheerders deed hij zijn mond niet open. En zo'n beest weet niet wat er gebeurt als die geslacht wordt. Maar Jezus wist heel goed wat hem te wachten stond. Maar alle nare dingen die mensen zeiden. Hij onderging het. Niet omdat hij niets te zeggen had... maar vanwege zijn roeping... vanwege de focus die hij had... onderging hij al dat onrecht als een offer. Dan lezen we in vers 20... Het geknakte riet zal hij niet breken. Zorgzaam en barmhartig... ziet Jezus om naar de mensen... die machteloos zijn. Naar de mensen die niet meer kunnen... Die aan de, ja, eigenlijk aan de kant van de straat liggen. Die afgeschreven zijn door de maatschappij. Voor de mensen voor wie het niet meer hoeft. Naar deze kwetsbaren ziet Jezus om. Tijdens zijn leven hier op aarde, in het fysieke, maar ook nu nog als opgestaande Heer. Ziet hij om naar iedereen die kwetsbaar is, naar iedereen die niet verder kan, die een nood heeft, op wat voor gebied dan ook. En het riet is een beeld bij uitstek van de geknakte mens. De riet werd vroeger gebruikt als een aanwijstok of een aanwijstaf. En als het gebroken was, dan had het eigenlijk verder geen functie meer en dan gooide men het weg. Net zoals een smeulende vlaspit. Het was als het ware een, een, een uh, hoe noem je dat? Een toefje vlasvezels uh, wat in elkaar gedraaid werd en dat werd in de olie geplant en aangestoken. En op het moment dat de olie op begon te raken, begon die pit begon te walmen en te stinken. En wat deed men dan? Dan haalde men de vlaspit eruit en die gooide het weg. Want in de nieuwe olie kwam weer een nieuwe pit. Het was dus waardeloos geworden. Maar Jezus gebruikt het beeld van het gekwetste riet en van de walmende vlaspit. Hij gebruikt dat als beeld voor de kwetsbaren. Maar ook in Jezaja 42 lezen we dat het ook een beeld van hoop is. Omdat hij niet gebroken werd en dat hij niet uitgedoofd werd. Wij als mensen in onze eigen kracht, wij komen tekort. Maar als we zien op Jezus, die heeft het volbracht en in zijn kracht mogen wij sterk zijn. Tot hij het recht laat zegenvieren en op zijn naam zullen de volkeren hun hoop stellen. Niemand die naam uitstelt zal worden teleurgesteld. U zult denken, het was een prachtig verhaal. Wat mooi, dat beeld van dat geknakte riet. Het is inderdaad een heel mooi verhaal. Maar voor mij zelf gaat het nog verder als een mooi verhaal. Het is eigenlijk het verhaal van mijn leven... Als u naar mij kijkt, dan ziet u hier een geknakte rietstengel. Heel veel jaar geleden... Um, ik, zal u even, ik begin even bij het begin. Uh, toen ik opgroeide was ik een klein meisje die altijd heel uh, vrolijk was... en heel uh, sterk, en, ja, sterk en vrolijk. En iedereen uh, die zei ook van, dat is een sterke meid. Mijn moeder was heel vaak ziek en mijn vader heel vaak in het buitenland... En zo leerde ik al heel jong om heel veel verantwoordelijkheid te nemen. En ik voelde mij ook sterk. Ik voelde mij verantwoordelijk. Maar naarmate ik opgroeide, begon het leven op mij in te beuken. En heb ik heel veel nare dingen meegemaakt. En op een gegeven moment heb ik zoveel nare dingen meegemaakt... dat het als het ware was, alsof het licht uitging. En van de een op de andere dag kon ik niets meer. Ik kon zelfs geen koffie meer zetten. Zelfs dat was me te veel. En u kunt u voorstellen, als je altijd gewend bent om heel, heel sterk te zijn met je hoofd... en je kan helemaal niets meer, dat het heel frustrerend is als mensen tegen je zeggen... nou, met een beetje goede wil kom je er wel. Ik kon het gewoon niet meer. Ik kon geen koffie meer zetten, ik, kon, ik was te moe om te slapen. Als ik de boodschappen wou gaan doen, dat was, een, nou, dat was afschuwelijk... Het, was, het leven was als het ware een soort hel geworden. En op een nacht, ik kon weer niet slapen. Ik was zo moe. Alle prikkels, alle indrukken, het was te veel geworden. En ik riep uit naar God. God, zo kan het leven toch niet bedoeld zijn. Als ik zo moet leven terwijl ik eigenlijk niets kan. Dat ik geen contact kan hebben met mensen omdat het me te veel is. Dat ik helemaal niets kan omdat ik van alles moe word. En dat ik helemaal niets meer kan verdragen. Dan lijkt de dood, lijkt me een verlossing. Heer, ik kan zo niet meer. En op dat ogenblik heb ik zo Gods hand onder mijn leven ervaren. Die tegen mij zei: Van hier af aan hoef je ook niet meer zelf. Ik leid jou. Ik ben de hand die jou opteelt. En van hier af aan leid ik je verder. En ik moest zo denken aan Psalm 139. Waarin staat... Al ga ik tot de uiteinde van de aarde. Ook daar bent u. Al zou ik gaan naar de uiteinde van de aarde. Ook daar is uw hand onder mij. En ik heb dat zo ervaren. Gods hand in het zwartste gat van mijn leven als het ware. Die mij vasthield. En die zei van hier af aan ga ik het doen. Maar ik heb toegestaan. Dat je zo zwak werd. Dat je zo als het ware tegen de, de grenzen van je eigen ik aanliep. Dat je weet dat het niet van jouw kracht afhangt, maar van mijn genade. En toen heb ik geleerd wat het is om een genadig, barmhartig God te hebben. God stak als het ware zijn hand naar mij uit. En vanaf dat ogenblik is het iedere keer is het wat beter gegaan. En dan zult u denken, nou dat is een prachtig wonderverhaal. Maar het kwam niet zo van de een op de andere dag, want iedere dag moest ik bidden... Heer, wat heeft u vandaag voor mij? Wat mag ik vandaag doen? Want ik was gewend met mijn sterke wil... om honderd plannen te maken... en als het ware... kilometers voor God uit te rennen. Maar nu dacht ik... Heer, ik heb geen energie. Maar zegt u me wat ik moet doen? En ik ga het doen. Dus ik leerde me af te stemmen op God. Ik leerde te bidden voor de dingen. En God gaf iedere keer... door dat bidden heen de genade voor iedere dag. En zo leerde ik... Ja, zicht te krijgen op die genade. Maar zo leerde ik ook dat hij een goed God is. En dat hij bij mij betrokken is, maar dat hij ook bij u betrokken is. En bij iedereen. Mijn voorbeeld hoeft niet het voorbeeld van ieder te zijn. Ik geloof dat we ook mogen leren van voorbeelden van anderen. Het is maar goed dat we niet alle ellende zelf mee hoeven te maken. Maar God heeft mij geleerd. Hoe zijn genade gewoon door ons overgegeven leven heen uitgewerkt wil worden. En hoe we daarover mogen bidden en hoe dat tot stand gaat komen. Dat we zijn goedheid mogen verwachten, zijn liefde en zijn kracht. En als je helemaal niets meer kan, dan ben je afhankelijk van alles wat er naar je toe komt. Jezus laat niemand staan. Ik weet niet hoe uw situatie vandaag is. Misschien heeft u helemaal geen sterke wil. Misschien heeft u helemaal niet nodig dat u gebroken wordt aan uzelf. Maar misschien heeft u een andere nood. Misschien ligt u op een andere manier aan de kant van de weg. En zegt u, ja ik heb een erge ziekte. Of uh, ik ben in diepe rouw. Rietje is net overleden en... We vallen in een groot gat. We weten niet hoe we verder moeten. Of noem het maar op. Het leven kan zoveel facetten hebben. Maar Godse genade gaat hier vandaag voorbij. En hij reikt het als het ware naar u uit. En hij zegt. Komt alle bij mij. Die vermoeid en belast zijn. Want ik wil je nieuwe rust geven. Ik wil je bekrachtigen. Met kracht uit de hoge. En hoe doet God dat dan? God doet dat door zijn woord. Door de relatie met zijn zoon Jezus Christus. Door te bidden. Maar ook door zijn woord. In het woord van God zit leven. En door iedere dag zijn woord te nemen. En het te planten in je hart. Ontvouwt zich daar Gods kracht uit te nogen. En maakt dat je krachtig wordt. Op zijn wijze. Op zijn manier. Op zijn tijd. En als u denkt van nou... Het wonderverhaal is nu afgelopen, helaas, zo is het niet. Iedere dag moet ik nog steeds bidden om dezelfde kracht. En iedere keer word ik nog steeds op dezelfde wijze geconfronteerd. Met mijn gebrek aan energie, dat ik weet, Heer, ik kan het niet zelf, maar U bent het door mij heen. En des te groter is de dank en de lof en de eer die ik aan God kan geven als het wel goed gaat. Maar iedere keer heb ik het nodig, die afstemming en ik denk dat ik het niet alleen nodig heb maar dat u het ook allemaal nodig heeft en ik geloof dat God vandaag een keer wil brengen in uw situatie dat als u moeite heeft met het leven op wat voor wijze dan ook dat God vandaag de barmhartigheid van Jezus Christus ja, als een waaier over deze gemeente doet gaan en dat hij zegt van: pak mijn hand, hij komt voorbij pak hem dit is een moment van vernieuwing. Dit is een moment van bekrachtiging. Dit is een moment waarop ik gewacht heb. En God, die tilt je op in de situatie waar je bent. Hij wil je een hoofdsieraad geven in plaats van as. Een lofgewaad in plaats van een kwijnend gemoed. Dat is onze, onze God. Hij wordt niet moe. Hij wordt niet mat. En wie op hem verwachten, die mogen opstijgen als vleugelen, als van een arend. En hier wou ik het bij laten.